12 uur, Door al Negens met het NOS Journaal. Asia Bibi is volgens Pakistanse media vrijgelaten... en op het vliegtuig gezet waarheen is onbekend. In een van de landen die als mogelijke bestemming worden genoemd... is Nederland. Sinds zaterdag zit haar advocaat hier al. De christelijke Asia Bibi werd onlangs na acht jaar vrijgesproken... van godslastering, maar is in Pakistan haar leven niet zeker. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat Bibi onderweg is naar Europa... maar hij weet niet of ze naar Nederland komt ambulance krijgen kogel- en steekwerende vesten en helmen. Die moeten hen beschermen in onveilige situaties. De ambulancedienst in Zuid-Limburg heeft ze als eerste aangeschaft. Andere diensten volgen later. Medewerkers moeten zelf bepalen... wanneer ze het dragen van een vest en helm nodig vinden. Het failliete ziekenhuis in Lelystad lijkt een doorstart te kunnen maken. Er zijn serieuze overnamekandidaten met veel kennis en ervaring... zegt minister Bruins. Hij verwacht dat er na het weekend meer duidelijkheid is... Eerder vandaag kondigde hij aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen... en het Slotervaatsziekenhuis. Ajax heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Benfica. Het werd in Lissabon 1-1. Doelpunt van Ajax werd gemaakt door Tadic. Bij winst hadden de Amsterdammers zich al geplaatst... voor de knock-outfase van de Champions League. De andere wedstrijd in groep E tussen Bayern München en AEK... eindigde in 1-0... Daardoor gaat Bayern nu aan kop in groep E met 10 punten uit vier wedstrijden. Ajax staat tweede met 8 punten. Benfica heeft er vier en AEK 0. Het weer, bijna overal droog vannacht vooral in het westen. Kans op een bui, minimaal rond 7 graden. Morgen overdag vrij zonnig, een graad of 13 wordt het. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. It's all about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 We could turn back time to the good old days When the mom was saying, I still sleep. but now we stressed stop We could turn back time to the good old days This morning I opened my eyes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 In mij. Ik liet je spelen met maat. En nu gebruik ik hem nooit meer. Nooit meer.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 Gangnam Style Hey, hey, sexy hey, sexy lady! Hop, hop, hop, hop, open Gangnam star. Hey, sexy lady! Hop, hop, hop, hop, open Gangnam star. Yeah, hey, hey, hey. it My angel.